Eerder vandaag was er sprake van dat de Franse en Malinese militairen richting de historische stad Timbuktu zouden trekken om die stad te heroveren. Waarom de troepen naar het oosten richting Gao zijn afgebogen, is niet duidelijk. Het Malinese leger probeert met de hulp van de Fransen en sommige buurlanden het noorden van het land te heroveren op de radicale strijdgroepen die banden hebben met Al-Qaeda.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 Ons boswachters worden door de sneeuw en het ijs reën bijvoorbeeld minder schuw. Ze zeggen overigens dat jagers zich doorgaans goed aan een jachtverbod houden. En dan het weer vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het vriest op de meeste plaatsen matig. Morgen veel bewolking en sneeuw. In het westen kans op regen of ijzel. En daar gaat het dooien in het oosten lichte vorst. Zondag gaat het overal dooien. Dit was het NOS-journaal.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 Het is 3 over 9 en we discussiëren stevig door <laughs> over geen stijl en foto's en filmpjes. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie break. We d zet een punt achter de week. Iedere vrijdag sluit ik in BNN Today de week af. Vanavond doe ik dat samen met internet-expert Danny Mekic en presentator en Jakhals Erik Dijkstra. We bespreken het nieuws van het nieuwe huisdier van Ruud Gullit En de, ook nog even. Blijf pardon. teasen. blijf tease. Ja, ja, dit, dit is, is hem. RTO Boulevard zou deze helemaal kapot teasen. Ja, Zeker. En de laatste dopingbekentenissen. Er uh, is ook echt nieuws. Uh, waaronder natuurlijk die van Danny Nelis deze week. Daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben. Erik uh, kent hem goed, toch? Ja, ja. die ken ik hartstikke goed. Ja, en uh, ik is nogal uh, verbaasd over wat nou ja. Misschien niet verbaasd, maar. Ik vind het wel heftig wat hem allemaal ten deel is gevallen deze week. Daar gaan we het over hebben. Uh, we, we, de discussie over de foto's en de filmpjes gaan we Tienen gezellig met elkaar door. Ja, dan zetten we, we daar een punt achter. We zetten daar een punt okay. achter. Punt komma, hè? Ja, ja, dat krijgt er absoluut nog een staartje. Meekijken via de webcam Radio 1.nl. .no. De topic van vandaag. Veel ophef vandaag rondom de radiodocumentaire... over de zelfmoord van Tim Ribberink. In die documentaire betwijfelt journalist Bert Molenaar of Tim wel echt werd gepest. Zoals de jongen aangaf in een afscheidsbriefje dat hij achterliet. En in dat bericht... Nou, dat stond in de krant in een rouwadvertentie. En de journalist vraagt zich ook af... of die brief überhaupt wel heeft bestaan. Ik heb eigenlijk geen enkel voorbeeld kunnen vinden... waardoor je kunt begrijpen dat hij door het pesten... de dood is ingedreven. Het lijkt wel of de zaak...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 Er is, naar mijn overtuiging, geen sprake van dat Tim zo is gepest. dat dit zijn zelfdoding verklaart. Het oh. even geworden van een journalist die het pesten niet bewezen wist te krijgen. Hij sprak met mensen en niemand kon hem vertellen dat het wel zo was. Ja, dus. ik heb, niemand heeft aan mij verteld dat Tim zo gepest is. dat je zijn dood begrijpt. Ik heb wel andere verhalen gehoord: een kwetsbare jongen, een psychisch fragiele jongen, over beschermende ouders. En wat die afscheidsbrief uh, betreft, die is er niet. Er is geen afscheidsbrief, een politiek, persoonlijk testament... waardoor je zijn inderdaad begrijpt. Nou, de reportage maakte ontzettend veel los bij mensen. Veel vonden het gewoon wel goed dat er wel eens kritisch wordt gekeken... naar zo'n zaak als deze. Maar ook anderen vonden het een schande... en vonden dat Molenaar de ouders met rust moest laten. En vooral het feit dat Molenaar stelde dat er geen brief was... Nou, dat viel niet echt lekker. Er is geen afscheidsbrief. Er is een bericht gevonden op de telefoon, een sms-concept of een notitie dat is door een nichtje uitgetikt... Euh, als brief neergelegd op het lichaam van Tim... die opgebaard lag in de woonkamer. Dat is gezien en gelezen en gevonden door Marines van den Berg. En die is toen volledig op het pesten gegaan. <lacht> er is dus geen echte handgeschreven brief... maar een berichtje getikt in de telefoon. Dat is toen overgetikt en uitgeprint door een nichtje. <lacht> Betrapt. Vandaag was deel 2. Bert Modenaar had verwoede pogingen gedaan... om de ouders te spreken, maar die wilden niet meewerken. Vandaag reageerden ze toch. Ze stuurden een screenshot van het afscheidsbericht naar de krant... om te bewijzen dat het bericht er toch echt daadwerkelijk was. Wij hebben niet ontkend dat er een bericht zijn, ja of nee. Wij hebben gezegd, er is geen papieren, wel overwogen afscheidsbrief... waardoor je... De dood beter zou kunnen begrijpen. Ja. En iedereen weet, een bericht is eigenlijk alleen een bericht wanneer het op papier is gezet. En wanneer het wel overwogen is. Ja, ja. ja. punt. Nou, ik kijk even rechts. Naast mij zit Erik Corton... En die oh. zit aan de A en de A. Nou ja, het, het gaat me voornamelijk om dat eerste fragment wat hij zegt. Hoe, uh, ik heb er twee en een halve maand onderzoek naar gedaan. Kan mij het rotten? Ja. En dan vervolgens komt hij tot de conclusie dat dit een hoax en een hype zou zijn. Als je dat durft te zeggen als, als journalist. Dan, dan vind ik je zo'n fucking decadente kutjournalist. Sorry dat ik het zeg. Dat je dat durft te zeggen over een jongen die zich van het leven heeft beroofd. Of het nou door pesten is geweest, ja of nee. Maar het woord hoogst mag je over zoiets ja, echt nee, niet kijk, in de mond nee, maar nemen. Ik, ik snap wat je bedoelde. En het woord hoogst is, is, is niet op zijn plaats. Nee, meer, maar dan moet hij erover hè. nadenken. Nee, maar, nee, maar het punt wat die, want Ik vond het een hele moedige reportage eigenlijk hoor. Ik, nee, als je die durft te maken heb je echt ballen. Ja. Nee, nee, maar het gaat Je kan ook zeggen dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden. Als we daarover gaan beginnen. Ja, nee, Maar het gaat erom dat die mensen rond dit en dan met name die, die, die rouwbegeleider en zo, weet je wel, die, die Tim nog nooit in ontmoet in zijn leven. Die hebben vanaf moment 1 alles op de pesten gegooid. Ja, maar maakt het nou uit? Nou ja, dat maakt het zoverre uit dat ze daar heel erg de publiciteit mee hebben gezocht. En dat het helemaal da daardoor een soort van nationaal ding werd. En dat er een gesprek over pesten op school gekomen is. En of dat nou geweest is bij Tim, ja of nee. Wat dondert dat nou? Nou, dat vind daar ik, dat vind ik er wel toe doen eigenlijk. Daar ga je toch hoor. geen onderzoek naar doen? Ja, maar dat doet het toch toe. Nou, het voor mij niet. Nee, maar het, het, het beeld waaruit uit die reportage komt... is het van het er toe of hij, of, hij, of hij zelfmoord heeft gepleegd door pesten? Vanwege pesten, pesten of, of dat de de de het, nou ja, ja, om, om dat een Franse jongetje was? Omdat vervolgens dat pesten werd zo'n issue... dat het een soort van nationale discussie rondmaakte rond pesten. Ja. BN's vonden er een keer allemaal van. Mensen, dus, mensen gingen met van die bankjes maar, maar omlopen. Maar dat bij je zeggen, is en juist, dan, dus is dan dat is Dat degene waar het allemaal, allemaal om ging... helemaal geen zelfmoord heeft gepleegd vanwege pesten. Ja, dat klopt dan toch gewoon niet? Maar dan kan je alsnog zeggen, nou ja, het, bij, het, bij, het goede bijeffect is dat er over pesten wordt ah, gepraat. dat is dan flauwekul. Nee, ja, sorry hoor, dat die... vind ik echt flauwekul. Kijk, als je een nationale discussie over pesten hebt en, en, en je startpunt die... die, die... Het intens tragische dood van een jongen. Dat blijkt niet om pesten te gaan. Daar slaat het toch nergens maar dat, op. Maar wat uit die blijkt... Hij... Wat uit die reportage blijkt is dat de meneer anamnese... naar aanname, naar anamnese doet van... Nee, van de... kijk, wat, ook ook aan... Nee, maar Erik, luister. Als jij naar school gaat, waar die jongen naar school is gegaan... en je gaat aan die kinderen vragen... heb jij hem, heb jij hem gepest? Denk je dat hij dan gaat zeggen... ja, ik was het, ik heb hem homo genoemd? Nee, maar, nee, maar dat, dat homo genoemd... dat schijnt gedaan te zijn door, door, door één persoon... D dat schijnt ook helemaal niet te kloppen, weet je wel, die ene post. Tenminste, ik wil daar vanaf zijn hoe dat exact zat. Nee, ik hoor. Het zeggen, maar er is een beeld naar voren van een jongen... die gewoon een heel fragiele, kwetsbare... Uh, uh, uh, depressieve jongen was. En die heeft daarom zelfmoord gepleegd. Wat heel tragisch is. Ja. Maar dat ging niet per se om het pesten. Hij heeft jarenlang op die school gezeten. Waar nou ja, hij dan heel is... erg gepest zou zijn worden. Maar en, me, en vervolgens, ik, vervolgens ging, ging die dat... weer stage lopen in dit, in op dit diezelfde verhaal... school. Ja, Bert, nee, maar ik heb in het verhaal van deze meneer Bert niet gehoord dat het niet, ging, dat het niet gebeurd is door pesten. Ik heb nee. ook hij niet gehoord er, dat hij wel ging ontpesten. Hij heeft er geen bewijs voor gevonden, dat zegt hij. En dan, en dan dat, is het dus ja, niet zo. Ik vind, dat hij, nee, maar ik vind dat hij nog redelijk zuiver inkleedt, hoor. Maar ja. als, we, als, als, als die dood van Tim, tragisch... En, hè, als dat een hele nationale discussie rond pesten en zo ontketent... en het blijkt helemaal niet om pesten te gaan. Dat is toch gek, jongens? Ja, maar volgens mij twee dingen. A... Pesten leidt tot een verhoogd risico dat je je slecht voelt. En je slecht voelen leidt tot een verhoogd risico op zelfdoding. Dus daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Dat is wetenschappelijk bewezen. Daar gaat het ook niet om. Wat ik wel heel miraculeus vind, is... Hoe bepaal je van buitenaf, notabene bij iemand die niet meer leeft... of die persoon zelf het gevoel had gepest te worden? Ja. Want dat is een heel juist, als het gaat om een fragiel, uh, gevoelig iemand... kan ik me voorstellen dat dat sneller of in situaties voorkomt... waarvan wij misschien denken, nou, je, je, je wordt nu helemaal niet gepest. Hoor. Maar, maar ik vraag mij, het oppaspen. en, en ja. ik heb Dus ik vind het goed op zich, hè, dingen die gebeuren moeten onderzocht worden. Maar toen ik net die quotes hoorde, ook hier in de uitzending, toen dacht ik... ja ben je nou gaan kijken, wat is er gebeurd? Ja. Of ben je argumenten ah. gaan verzamelen... waarom deze persoon echt? niet gepest is? En dan heb ik inderdaad ook de vraag die Erik zichzelf stelt... van. van nee. Wat ja, nou is dat nou voor een journalistiek? Wij lichten er nu een paar soundbites uit. Hè. Het was, er is een radioreportage van wel 40 minuten. En ik heb niet het idee dat dat, dat, dat gemaakt is... door een of andere decadente hufter... die dacht van, dan maak ik hem even met een Jantje van Leijen vanaf. Nee. Ik, ik had wel de illusie... Kijk, ik, ik, laat ik het anders stellen. Ik had het niet gedaan, ik. Ik vind ik, hoor. de insteek van dit soort journalistiek decadent. Omdat het om iets gaat dat ik denk... Waarom, maar dat zit jou vooral dwars Waarom dat ga je daar achterheen? Nou ja, Wij we hebben wel eens vaker in Nederland dat dingen in één keer een soort van nationale hype worden. Terwijl, terwijl het in de kern gewoon niet blijkt te kloppen. Maar jij vindt, Erik, dit is zo'n gevoelig onderwerp hier. Daar moet je überhaupt van af. Ik heb hier gisteren met twee uh, meisjes gezeten. Die, die, die alle, via dit verhaal van Tim Ribbrink. Uh, uh, die met die groene bandjes aan de gang zijn. Uh, antipestbandjes. Your, your, ja, die antipestbandjes. Nou, daar kun je van vinden wat je daarvan vindt. Of je dat nou stom of achterlijk. Nee, nee, ik, maar, veel nee vind. Maar ik vind het wel een nee, nee, nee, nee, nee, nee. aandacht maar voor is. Maar die meisjes. die zijn dus. zij was gepest. en van het andere meisje is haar broer gepest. die. die uh, uh, um, die, die ondernemen actie vanuit wat er met Tim Ribbering gebeurd is. Die actie die zorgt ervoor dat er, dat er dingen ja, maar, gebeuren. maar het dondert aan dit. daar ben ik toch ook heel erg voor. Ik, ik vind pesten verschrikkelijk ja. en ik vind dat, dat zouden we met z'n allen mee op moeten houden. En ik vind dat iedereen een groen bandje om. Maar als nou blijkt dat die jongen niet per se zelf moet worden gepleegd door het pesten. Dan moet dat bovenop ja, de tafel komen. Is, dan, nou ja, dan, is, dan, dan klopt dat gewoon niet helemaal. En, en ik, krijg, het ik, dat maar, ik, ik wein, heb die reportage geluisterd ik krijg ook een beeld daaruit: dat, dat een van de rouwbegeleiders die, die, die, die Tim nog nooit dat ze, uh, had ontmoet in zijn hele leven, die heeft in één keer gezegd: uh, we gooien het helemaal ja. op de pesten. En een of andere ingehuurde communicatiemevrouw, die heeft dat pestverhaal heel erg opgepompt. Dat klopt toch niet joh? En jij gaat daar dan gewoon over die, over die ouders heen een reportage van twee keer 20 minuten van maken. Omdat nou ja, je zou, je die, zou ook kunnen stellen dat die robegeleider en die en die, uh, die communicatiemevrouw over, uh, uh, uh, over Tim heen een heel pestverhaal hebben gemaakt. feit blijft dat uh, in ieder geval die ouders vandaag een screenshot hebben gestuurd van de mobiel van Tim, waar wel degelijk in ieder geval een tekst stond ja. van ik werd gepest. Omdat het, omdat het zo gevoelig is, had ik het, zelf, had ik het bijvoorbeeld zelf niet gemaakt, nee. zoiets. Ik vind dat zelf te... Ja. Ik vind dat, maar ik vond het wel een moedige reportage. ik vind ja. dat ja, Als je dat durft te maken, dan durf je toch wel wat. Het is een, uh, een onderwerp... De meningen. Ja, die heeft Die, ja, zo ou, die, ouders, ja, die ouders? ouders hebben dat screenshot geplaatst. Omdat op een gegeven moment ook het verhaal ging. Dat in de documentaire naar voren kwam. dat er helemaal geen, geen bericht, bericht was zo. geweest. Ja, ja. Nou, dat, dat staat inderdaad ook niet. Is niet in die documentaire verteld ook. En die ouders hebben gemeend. van nou, we moeten dat toch even laten weten. Kijk, er is daadwerkelijk wel echt een bericht. Nou, dat, volgens ja. mij is dat wel duidelijk. Er is ook echt een, daadwerkelijk een bericht. Nou, ja. goed. ZE ja, en dan gaan we gewoon naar voetbal hoor. Frank Wielaert in zijn Iglo, VVV-AZ. Ja, zo ziet het er wel een beetje uit, hè. We zijn uh, 54 minuten onderweg, het is 1-1 inmiddels, omdat VVV goed aan de tweede helft begon. Een bal voor, de spits die vandaag de voorkeur krijgt boven Kullen, kreeg al een kans meteen naar rust. En zijn tweede kans naar rust was raak, een hele goede aanname op een diepe bal. En hij stond ineens alleen voor doelman kwam en schoot er onberistelijk raak voor 1-1. Maar nu ligt de bal op 11 meter. Na een overtreding van Reusler, een verdediger van VVV. En uh, moet de 2-1 gaan vallen voor AZ. Nu is alleen nog de vraag, gaat die penalty, want de bal ligt op de stip, gaat die penalty erin? Het is uh, inderdaad de penalty die gemaakt gaat worden. Als ik het goed zie, is het Hendrikse die hem erin schiet. Nee, Ellen is degene die hem erin schiet. En dat betekent dat AZ eigenlijk heel snel dat het VVV de gelijkmaker heeft geproduceerd. De 2-1 alweer in het netje heeft liggen tegen VVV in Venlo. BN Today. Zet een punt. Erik, ik slak naar een plei. Ja, ik ook. Um, Jamie Lydell, die je nou wel waarschijnlijk kent van... Uh, van, uh, van nou ja, de Jamie Lidell is een Engelse jongen die naar Berlijn ging... om daar uh, een beetje muziek te maken. Uh, redelijk experimenteel op zijn laptop. Allerlei van alles en nog wat. En toen had hij op een gegeven moment een band erbij. En toen maakte hij een soulplaat. En toen was hij opeens de king of souls een beetje. En toen dacht hij, ja, maar dat wil ik niet. Dus ik ga maar weer terug naar die laptop. En toen ging hij, stond hij op Lowlands weer een experimentele show weg te geven. Terwijl iedereen dacht, another day and the game. En die deed hij dan niet. Of hij liet nummers 15 minuten duren. En toen was het weer even stil. En hij heeft een nieuwe single uit. En die is hartstikke goed. You Naked, heet hij. Ja, echt. Ja. Jamie Lydell. <middels> was de plaat afgelopen, ja, Erik? Bijna. We waren nog even leuk aan het doorlullen. Uh, you Naked, Jamie Lydell. Luc, ja, we gaan het hebben over doping. Ook deze week was het weer gezellig druk in het bekentenisland. Begon met Danny Nelis, de oud-wielrenner en nu wielrenjournalist... die bekende Epo te hebben gebruikt. En Ik bevestig nu voor camera bij RDL, ja, bij jullie, bij jou, Jeroen... dat dat verhaal klopt. Jij hebt Epo gebruikt. Ik heb mijn 96 en 97 in de Tour bij Rabobank e gebruikt. Het was niet de enige beerput die open ging. Een dag later onthulde dat ook de, werd onthuld dat ook de wielrenners uit de jaren 80... wel eens wat illegale energie bijtankten. In de Tour van 88 zaten acht renners van PDM aan de dop. Nog een dag later, Rudy Kemna, nu ploegleider bij Argo Shimano... die bekende ook wel eens een keertje E-Port hebben gebruikt. De ploegarts die, die begeleiden mij en ons daarin, maar mij ook daarin... om uh, daar uh, op een goede manier te herstellen... Wat niet de goede manier was en wat ik ook wist... is dat de kleine stap wat daarna kwam een EPO-stap was. Alleen het was één stap en iedereen deed het. En als we professioneel wilden werken, moesten we daarin mee. Het masochistische overwegingen staat Kemna nu een half jaar op non-actief bij zijn ploeg. Ik denk dat ik gestraft moet worden uh, door het, uh, door het uh, proces... wat nu in gang is gezet door de KMU en uh, de gezamenlijke ploegen. En uh, ik zal die straf ook aanvaarden. Uiteindelijk wordt steeds meer duidelijk dat iedereen stelselmatig doping gebruikte in het peloton. Behalve Michael Bogert, die kon gewoon heel wat fietsen. <lacht> en behalve Matee Pronk. Ja, die ook, ja. Aan tafel bij de Wereld Door. Ja, die zegt niet gebruikt te hebben ongeveer als enige. Die was een beetje verbogen. Hè? Ja, die heeft ook echt niet gebruikt. Van zijn vrouw, uit. toch? Ja. Hm? Was dat niet vooral zijn ja, vrouw? vrouw? Ja, had, die vrouw nee. was was zo mooi. Die vrouw had dus een, zijn vrouw had een brief geschreven, een klachtenbrief. Ja, het zit nou weer? Alle wielrenners worden over één kamp geschoren. En mijn, zoals Matthijs van Nieuwkijk dat dan mooi parafraseert. En mijn man die doet het op uh, bruine boterhammen met kaas. Ja. Vond ik wel een mooi moment, ja. hoor. Ja, en hij voelt zich genijd door al die dopinggebruikers, hè? Ja. Ja. Dat ja, raam, maar begrijp je weet wel. je, kijk. In die hele dopingdiscussie, hè. Ik heb, ook, ik heb, ik heb zelf... Als wielerliefhebber ook altijd wel... Uh, uh, ik vind niet dat je kunt zeggen van... Ik heb geen enkel respect of ik ben kwaad op dopinggebruikers of zo. Dat vind ik zo moralistisch. Vind ik dat. dat vind ik allemaal zo kort door de bocht. Kijk, als je op een gegeven moment in de wielerwereld... Vooral in de jaren negentig en ook uh, in de jaren nul zeg maar... Als je daar mee wilde doen en je wilde competitief zijn... En je wilde de koers kunnen winnen... Dan moest je gewoon doping gebruiken. Dat dus is toch voor de meesten ook zo gegaan. En dat is voor de, de, de meesten ja. zo gegaan. En er is niemand... Dus niemand die 12 jaar is nee. en die kijkt naar de Tour de France op televisie en die zit te oefenen met zijn fietsje, die denkt: Ik ga straks lekker doping gebruiken. Niemand. Nee. Iedereen, maar nee, iedereen wil Dat blijkt van de natuurlijk groen. wel uit de en iedereen verhalen wil mee En wordt ja. daarin meegezogen. Ja, ja de ik de heb ook dat, dat de, de ploegenstructuur, hè, dat, dat was daar helemaal op ingericht. Dus zo ga als je daar naar binnen kwam, oh. dan werd er meteen al druk uitgeoefend. Dus ja. ja, maar dat was al na een bepaalde tijd natuurlijk niet meer. In ieder geval bij de Rabo was het. Wat was ja, het maar na, kijk, Dat verschilt dat verschilt ook een niet. beetje per ploeg. Ik weet bijvoorbeeld van Tyler Hamilton, die vertelde ooit dat het moment dat hij gevraagd werd. He, gevraagd werd om doping te gaan gebruiken. Ja. Dat hij zich eigenlijk vereerd voelde. Want dat betekent dat je een kampioen bent. Dat je meegaat doen om de prijzen. Dat je gevraagd wordt van, met jou willen we graag doping gaan gebruiken... zodat jij een kampioen kunt worden. daar hoor je bij? hè? Even, even over onze eigen Lance Armstrong-zaak, Danny Nelissen. Dus jij, uh, jij was daarbij, hè? Bij ja. Wilfried Gené, bij de nabeschouwing. Ja. Wat, wat vond jij? Nou, ik vond, dat, ik vond dat echt fantastisch van Danny. Ik vond dat de meest openhartige dopingbekentenis in de Nederlandse sportgeschiedenis. Ik vond dat echt heel bijzonder. Maandag zat hier uh, Erben Wennemars. Dat was een heftig gesprek ook ja. tussen Erben en Danny Nelissen. Uh, Erben verweet hem, ja, op zich wel mooi dat je het doet... maar waarom niet veel eerder? Ja, de vraag. De, dat is altijd de vraag met dat soort dingen. Waarom niet eerder? Waarom heb je niet eerder verteld? Nou ja, moet je kijken wat die Danny allemaal zo over zich heen krijgt nu. Want die, is, die is echt de, de, de, de, de, de kankergewenst. Uh, bedreigingen, uh, hè? En die bedreigingen, de, uh, yeah. ook, ook binnen de zijn uh, Alles en iedereen wat op een fiets ooit heeft gezeten is woest hè, hierover op Danny... Dus, dus hij dat had is al een antwoord op de vraag. Eén sms'je van een Waarom? renner, hè? namelijk van Boger, toch? Had ja, hij gekregen? Eén sms'je, ja. ja Waarin waar Boger zei. Dat hij Boger dan? Dat hij Dat hij, nodig nou, vond, dat hij vond dat Denny uh, wel kloot had gehad om in ieder geval niet anoniem te reageren. Ja, ja. Dat hij zei van ik was het, die dat gezegd heeft. Maar wat het bijzondere was aan die bekendenis van Denny Nelissen, was dat hij niet alleen zei: Ik heb doping gebruikt, maar hij zei ook. En die, en die, en die hebben ook doping gebruikt. En de ploegarts wisten het. En alle ploegleiders wisten het. En dat is eigenlijk uniek in de wielerwereld. Je ziet, Lens Amsoek zag je dat ook, hè? Die coureurs doen bijna altijd een... Ik zeg, ik Allee, praat alleen maar over mezelf. Ik praat alleen maar over mezelf. We gaan zo verder over het uh, uh, wielrennen. Eerst even naar Frank. Want deze had aan de hand. Ja, nou, een decadier voetballen is AZ op 3-1 gekomen. Goeie diepe bal in de richting van Elfden door de topscorer van AZ... En nu ook uh, de topscorer samen met Boni, die uh, bij de Afrika-cup zit... en normaal gesproken bij Vitesse-voetbal... heeft hij uh, 15 doelpunten op zijn naam staan. Elke door zorgt voor 3-1 voor zet bij VVV in Venlo. Het klinkt als live uit Witte Rusland. Uh, ja. Ja. Ja. Volgens mij zit hij met prima verbinding, maar ik denk, dit klinkt wel vet. Ja, toch? Ja, spannend. Zometeen meer Frank Wilaert, uh, Danny Nelissen, Jij kent hem wel, hè, uh, Erik? Ja, ik ken ja. hem vrij goed, omdat hij ook al de programma Tour de Jeux had. En daar ben ik twee keer voor ja. meegewezen als verslaggever. Maar jij hebt het natuurlijk uh, ook met hem daarover gehad. En dan nu die bekentenis. Voel je ja, niet persoonlijk dan ook een uh, klein nee. beetje belazerd? Nee, ik voel me dan niet persoonlijk belazerd door. En ik heb dan best wel veel coureurs ook in het verleden gevraagd. Heb je ooit gebruikt? En die zeggen allemaal nee, nee, nee. Het, maar daar, weet daar, je, hoe zwaar, dat ik hoe zwaar. Ik weet niet of je na die bekentenis dan nog lang, toevallig heb gesproken, Maar die van dat je dat dus niet zei. Die, die moet wel heel heftig ja, dat is geweest echt zijn. Echt heel heftig. Dat ook is... bij ex-renners, maar hebben ze die betaald of hoe hebben ze dat gedaan? Nee, er hangt daar zo'n zo merkwaardige maffia-achtige sfeer. Want echt onder, onder echte profcoureurs en, en ex-profs ja. is Les Armstrong bijvoorbeeld een held. omdat hij alleen op zichzelf heeft geluld. En niet over anderen. Dat is echt letterlijk ja. dezelfde structuur ja. zoals je het ook bij maffia ziet. Maar bij, bij de maffia, als je, als je lult, word je omgelegd door je mede maffia Ja, maar bij die individuele wereld word je natuurlijk niet omgelegd. Uiteraard. Maar je krijgt dus het... ja, nooit meer een baantje of zo. Hè? Ik kan het zeggen. Het is zo so not done. Dat uh, kan gewoon niet. In, dus in die zin vind je het heel knap dat Danny Nees. Ja, dat ik wel vind dat wel echt doet. Dat hij dat het echt heel knap in die dat gedurfd Het deed. verschil is alleen als je het vergelijkt met, met Armstrong. Mm. Die deed dat vrij gelaten. Een beetje met spijt. Een traantje hier en gemaakt daar. Gemaakt bedoel je? Misschien gemaakt. Ik bedoel, ja, het was vol, volstrekt ingestudeerd wat Lance ja. Armstrong deed. Nee, oké. Okay, maar als je het vergelijkt met Danny Nees, die, die ging er meteen. Zowel bij ons met Erben als ook met Wilfred Gene. Die ging er hard in. dat was puur. Had hij misschien niet. Hij had, had ook kunnen kiezen voor. Ik zeg van jongens, ja, ik heb al die jaren gelogen. Het spijt me. Uh, dit is hoe ging. En dan had hij misschien... En nu nu ja, liep hij heel veel niet. op. Ik had wel het idee, wat deze Denny hier zegt... dat Van Amsterdam is ingestudeerd. En dit Danny reageert gewoon zo, weet je wel. Dat was, dat was niet over nagedacht vooraf. En Danny Nelens is niet iemand die met een communicatieadviseur is gaan zitten... van, zo, zullen we dit eens in gaan schrijven? Maar denk je dat oh. hij het niet verwacht heeft, wat hij er allemaal over zich heen krijgt? Nu? Nee, hij was wel verbaasd. Ik heb hem nog even gebeld uh, die dag na dat interview. Ja. Dinsdag was dat. Ik zei, nou, ik zei, wat vind je van die reactie nou? Hij zei, ik ben wel verbaasd over de heftigheid ervan. Er zijn mensen zo kwaad over, weet je wel. Die zijn echt, echt desduivels hierover. Ja. En Bogert, wanneer? Ja, zeg maar. Ja, dat is moeilijk. Komt hij zo de studio binnen <laughs> en Nee, maar goed, dan. Maar, dan, dan, maar, maar praten de... we dan ook stel, he? Stel, hypothetisch, dat Michael uh, uh, besluit om een schoonschip te maken en, en hij zou bekennen dat hij, uh, dat hij in de tijd ook uh, ge gebruikt zou hebben. Moet hij dan ook bijvoorbeeld zo'n Laplanje en zo, moet hij dat dan ook inleveren? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat, uh, dat is aan de toeren. Ik ja, kan me zo ja, dat... voorstellen, weet je, de, de, de, als, je, als je een palmares hebt van, van je, zoveel jaar fietsen... waarvan je denkt, nou, ik was gemiddeld 28e of, of 54e... maar ik heb een leuke fietscarrière gehad. Maar de, Michael heeft, wel, heeft ook wel wat te verliezen. Wat maar je bedoelt, ja. jij denkt dat jij dat, dat de overweging is? Nou ja, kijk, als, we, als je van echt overwinningen niet. afgepakt gaat worden... dan, dan, dan, dan je, je gunt je eigen cv uit. Ja, maar je, je, je krijgt nu een situatie. Michael is ook heel vaak tweede geworden, achter mensen ja. die ook helemaal waarvan bewezen is dat ze helemaal vol zaten. Mm. Maar ik vind mm. het van Michael Bogen. Ik heb wel heel een beetje met hem te doen, weet ja. je. Die, ja. die staat ook bij de supermarkt ja, uh, uh, lu luister te halen. En die heeft net ja. een baby'tje van, uh, van drie weken of zo, weet je wel, en die zegt gewoon. Iedereen ziet hem maar zijn halve drugsgebruiker of zo nu. Maar elke dag is voor hem toch al te laat. Maar ja, Het begint heel pijnlijk te worden, ja, vind ik. In maar God. als je nou, kijkt hoe heftig zo, op, op Denis Nielsen wordt gereageerd. en laten we wel zinnen: ja. Denis die heeft maar twee jaartjes wat gebruikt, man. Ja. Dat is toch bijna niks. Maar twee ben, jaar! Ben ik, heel, ben ik dan heel naïef? Dat, dat, dat, het, het zou toch ook gewoon kunnen dat Marco, Marco Boog het niet gaat? Of ben ik oh, dan, nee, dan ja, een, ja, enorme, ja, ja. een enorme naïefje sukkel? Ja, je kijkt het weg van. Uh, ja, maar dan zegt hij dat dan nu toch? Gewoon van: jongens, trouwens ik ga helemaal geen verklaring afgeven, want uh, ik heb niks gedaan. Maar hij, hij zegt volgens mij niks. Of, of, nee, maar je ziet aan ja, de reacties van, van de mogen, juist, dat hij er steeds meer naartoe schuift. Hij heeft ook wel eens gezegd: van ja, ik ga niet als, ik, als, ik wil, als ik wil zeggen, moet iedereen wat gaan zeggen. Snap je? Dat soort dingen heeft hij al gezegd. Dus je maar, ruikt en je maar, voelt aan met hem dat steeds Danny, Danny, Danny Nelis heeft toch voor zijn bekentenis ook een rondje gebeld? Ja, Danny had, Danny had eigenlijk het plan om, om met een aantal mensen almas uit de uh, kast te komen. En dat is dus niet gelukt? Nee, ja, vanwege die omheft ja. Uiteindelijk zat Danny in zijn eentje daar met de Genee in, in een rare onderbelichte studio. En die wordt nu de kast oh, geweest. Ik, ik, heb het, uh, ik heb het uh, gemist wat hij daar, daar zei, maar uh, heeft, heeft, uh, heeft hij iets over Michael Bogut gezegd of niet? Omdat hij wel anderen aan de, aan de wilge heeft uh, nou, Nee, hij zei, hij zei wel dat ik kijk, het moment dat ze bij Rabo besloten om Ebo te gaan gebruiken, waren daar een paar topcoureurs bij. Maar hij is nooit bij geweest in een kamertje dat iemand een spuit in zijn kont kreeg. dat was vaak toch wel een soort van één moment. En hij zei volgens mij ook dat het wel, achter de kans wel groot, dat die grote overwinklerplanje was dat, dat het op doping gebeurde, achter die kans wel vrij groot, geloof ik. Ja, als je heel eerlijk bent is die kans ook wel vrij groot. Maar Thijs Zonneveld zei van de week nog bij de wereldreis Door. Er wordt natuurlijk aan alle kanten geprobeerd ja. uh, deeltjes te sluiten met Bogert. Ja, die van, Bogert is nu is van nu... RTL en ja. Op Palmstranden, ergens in hem op een mooi eiland. Ja. Um, wat denk je, als hij, als hij nu binnen nu en nou ja afzienbare tijd ermee komt. Dat dan heeft iedereen nog zoiets wat goed van je. Hij nee, ja, moet er niet te lang kijk, mee wachten. Ik heb me heel erg verbaasd over die heftige reacties op Danny Nelissen. Mm. En wie was Danny Nelissen? Nou, met alle respect. Want het was, Michael Bogert was jarenlang de vaandeldrager van Nederlandse wielrennen. Ja. En ik heb nog steeds, ook na een dopingbekentenis, heb ik nog steeds alle respect voor Michael Bogert. Maar ik denk wel, als hij het gaat zeggen... Mm. ik vind dat wij wel... we hoeven niet zo veroordeeld over te doen met z'n allen. Het is geen crimineel ik of wou, zo. Ik wou net aan jou vragen. je bent een wielliefhebber en ik ben dat ook. Uh, deze hele toestand, hè, met al die renners... En Armstrong ze maar door. dat jouw... verandert jouw... Uh, uh, wielergeheugen daar ook van. Bedoel, wielergeheugen? Ja, je wielergeheugen in de zin van... oh, dat was mooi, dat was prachtig, en dat... maakt het dat, maakt nee, dat, dat kapot. Dat, nee, dat heb ik helemaal niet. Nee. nee. nee. Dat, dat was geweldig. Dat was een geweldige dag. Geweldig ik loop, mannen, ik vind nu nog steeds een ah, mooie dag. aan. houd dat vast. <laughs> Zo gaan we eruit. Zo gaan we naar voetbal. Zo'n schone sport. VVV AZ, Frank Wielaert... Ja, zo schoon als we maar kunnen bedenken in ieder geval. Want we hebben nog maar heel weinig uh, dopinggevallen gehad. Zeker hier in de koel, na 70 minuten, uh, weten we nog niet wie er straks naar de dopingcontrole moet überhaupt. Maar het is wel 4-1 geworden voor AZ. Een uh, goede bal uit een hoekschop, De inzet was van Maher. En een de doelman van VVV, kreeg nog wel een vuist tegenaan. Maar vervolgens stond Reine klaar om de bal van dichtbij binnen te tikken. De centrale verdediger zorgde ervoor dat AZ in Venlo op 4-1 is gekomen.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 Paus Benedictus heeft via Twitter zijn steun uitgesproken... aan een anti-abortusdemonstratie in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Met die demonstratie March for Life wordt herdacht... dat het Amerikaanse hoge Rechtshof 40 jaar geleden... het verbod op abortus afschafte. Bij de anti-abortusdemonstratie worden tienduizenden betogers verwacht uit heel de Verenigde Staten. En de verkiezingsnederlaag van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen... was onder meer te wijten aan een gebrek aan regie in de fractie en in de partij. Volgens een onderzoekscommissie hebben de fractie en het bestuur... op cruciale momenten verkeerde besluiten genomen. En de commissie spreekt onder meer van een gebrek aan leiderschap van fractievoorzitter SAP. En dat waren de hoofdpunten uit de Gebrek aan regie. Ja. Wat is het toch soms verrassend, het maar, nieuws. Maar je hè? de template downloaden voor al die uh, politieke analyses en zo? Want de conclusies ja. zijn altijd hetzelfde namelijk. <laughs> ja. Gebrek maar, aan mag regie. Mag ik nog iets zeggen, ik vond het ja. wel grappig dat die voetbalverslag even net zegt... in de voetbalwereld wordt niet zoveel doping gebruikt. Ja. Er worden ja. heel veel doping gebruikt ja. in de voetbalwereld. Ga jij dat aantonen het, in Broodskort? Nee, maar het, en maar het geinige is dat daar altijd om wordt gelachen. Ja. Ik sprak een nou, tijdje je, geleden... hoe? Weet je dat? Zo nou, zeker? Om, om, omdat ik dat zelf wel eens heb meegemaakt. Ik interviewde een tijdje geleden iemand die was spits van Feyenoord in de jaren 70. Jan, Jan Peters heette die fan. En die zei voor een bekerfinale tegen Ajax. Well, we kregen allemaal ja. een uh, pilletje en pilletje. een spuitje. En het ging ik, heel hard toen. Hij zei ik uh, maakte s'avonds laat om 12 uur nog salto's in de discotheek. Ja. Je, en iedereen. Hij ja, ja, ja, bekend gewoon dopinggebruik. Ja, dat was Jan he? Peters. He? Nee, dat was Jan de, Peters, de, Peters. Jan, Jan Peters is een okay. andere. Van AZ. Ah, okay. maar, en, en bijvoorbeeld het Juventus team uit de jaren 90, Die zaten helemaal vol doping te In de voetbalwereld wordt volop gebruikt, geslikt, gesloofd en gespoten. Ja, nu natuurlijk niet ja, nog. Ja. Maar er wordt ja, altijd, altijd lacherig op Maar waar, waar, waar, waar, waarom wordt dat waar, niet gecheckt? Dan? Ja, dat weet ik ook niet. Er wordt, er wordt in andere sporten ook veel minder gecontroleerd. Hè. Gaat, om, ik, ik zie gaat dan meteen... centen dan ook misschien? Omdat dat ja, gewoon dat, te veel financiële belang niet, is. Maar die, die wielenwereld, die, die gasten, die worden honderd uh, keer per jaar gecontroleerd. Ja. Kijk, die tennissen. Jokerfiets Fiets geloof ik één keer in de afgelopen jaar. Die tennissen zitten bijna allemaal aan de cocaïne. Die moeten de hele dag in vliegtuigen heen en weer de halve wereld over en zo, weet je wel. En die hebben dan een grote mond over fietsers. Nou, dat vind ik echt... Not too hard. To oh maar, Godspe ja. Djokovic zei er toch laat iets over... Van dat, ze, dat ze idioot weinig gecontroleerd ja. worden? Nou, die Djokovic was in 2011 echt fantastisch. Toen won hij alles wat er te winnen viel. En in 2012 was hij was wat minder. En ik heb ook van mensen gehoord al die al wat andere, minder die, was. Andere ja, ik, en, het was een Olympisch de, de jaar. De Het ja, ja, ja, was een Olympisch ja, ja. En dat wordt zwaar gecontroleerd. Ja, Diana ja. Valkenburg oh, ja. ja, hoorde ik van de week op de radio... die inderdaad die whereabouts testen. Dat er inderdaad zat met heel veel collega's gesproken schaatsers. Die waren al in geen vier jaar getest. Nee, zat hier van de week. In de schaatswereld is het ook volop gebruik, man. Ik zou vervennen als mijn handen vuur durven steken, trouwens. Nou, we hadden het er op de redactie ja, over. We met de redactie uh, wel. Ja, ja, nou, ja. Wel rusten. Ja. Ah, ja, goed, ja, ja ik, kan, ik kan het ook niet bewijzen. Maar in hoeverre hoe gaan, gaan andere sporten nu uh, hiermee te maken krijgen? Want dit, dit ga, ja, is ja, nu, niet, niet stel... nodig nauwelijks. Het is nee. altijd die wielerwereld die wordt aangepakt als het gaat om doping. Maar er zijn dus geen andere sporten nu of andere bonden die zeggen... weet je wat, we gaan gewoon eens een keer goed kijken ja. hoe zit. Ja, want... We hebben de atletiek bond natuurlijk, at atletiek schandalen gehad. Ja, maar er is nog in... geen enkele sport die hier zit te wachten op, op zo'n hele toestand. Nou, maar zo. juist daarom misschien zijn je mijn... van bepaalde sporten... waarvan ze zeggen, nou, bij ons gebeurt het zeker, echt, zeker niet... Dat ze daar, daar misschien wel een extra onderzoekje aan zouden willen wagen. Om te laten zien, van ons gebeurt het niet. Ik zie een mooie effen. taak voor Erik Dijkstra met. We hebben een in die BNN Today zet een punt achter de week mee Twitteren kan natuurlijk een hashtag BNN Today. En facebook.com slash BNN Today kan je ons lekker een potje liken. <laughs> Erik! <laughs> een potje op onze kop liken. Ja, uh, ja, um, afgelopen, zomer, ja afgelopen zomer was er, was er opeens daar, daar dat programma... de beste singer-songwriter van Nederland gepresenteerd door Giel Beelen. Uh, met een aantal uh, uh, singer-songwriter-talenten. En uh, de, de winnaar, voor zover je van een wedstrijd kon spreken in dat conceptje... Uh, was Douwe Bob. En Douwe Bob uh, is een jongen met een... Uh, want ik, ik zat in, uh, een beetje in een soort van... Uh, de beoordelingsjury is een jongen met een buitengewoon groot talent. Maar echt, dit is echt een heel groot talent. Hij kan fantastische liedjes schrijven en hij kan ook heel goed zingen. Uh, ik ben heel benieuwd wat er in de, in de komende uh, jaren met deze jongen gaat gebeuren. Maar dat hij goede liedjes kan schrijven ga ik je nu laten horen. Dit is een nieuwe single, die heet Blind Man's Bluff.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 Baby, your rhyming got me caught up in your song. Oh yeah. Oh. up for you. Heeft inmiddels de volledige band van Tim Knol overgenomen, overgenomen. En dat is te horen. Uh, lekkere nieuwe plaat van Douwe Bob. Blindman's Bluff. Ik lees even een tweet voor. Mooie baard, Korton. Graag gedaan. <laughs> Meekijken kan natuurlijk namelijk via de webcam radio1.nl. Luc. Ja. De laatste punten van de week. Oh, ik dacht dat je iets ging zeggen over mijn mooie water. <laughs> ah, sorry. <laughs> nee, ja, sorry. Dus. Uh, we gaan het hebben over een jongen met dezelfde buitgroei als ik, Wesley snijder. Die <laughs> is nu toch echt vertrokken naar Galatasaray, dus toch? Dus toch, dus inderdaad. Ze werd nog eventjes uh, ja. dus onder oh, om de armen. De gaat toch echt gebeuren. Inmiddels wonen Wesley en zijn Jolante in Turkije. En Jolante die is wel heel cryptisch aan het Twitter hoor. Ja. ja dat is hij. Even kijken. I think I've never felt how I feel now. Oké. Okay. It's an indescribable feeling. Z uh, mm. Zij heeft zich blijkbaar nog nooit zo gevoeld, staat er ja. Lijkt mij luttenden. niet dat dat is omdat je naar Turkije gaat of nee. wel. Nee. Nou ja, misschien dat ze daar zo blij van is. Maar ja, we denken dan toch zou er misschien een babykamertje moeten worden ja. ingericht in ons Ja, ja. ja. Ja, want ik heb met wat mensen gesproken... en niemand kan mij vertellen dat ze niet zwanger is. Dus yeah. mm. ja. Oh, even, even deze, deze helden. Wij laten ze vaker horen. Dit is van de privéflits van de Telegraaf-site. Oh, van de site is dat Nee, nou, dit is fantastisch. Een... Dat ja. moet je echt kijken. Dit is echt, je, A, je bent op de hoogte... En, en B, het is gewoon vier minuten puur vermaak. Maar ja, dat is terzijde. Uh, ja. Uh, ik dacht het is wel een beetje een afgang Galatasaray... maar dat zie ik dan weer verkeerd, hè Erik? Nou, nah, het is toch een prachtige club. Turkije is echt een voetballand, joh. Kijk, ik ben, ik ben onwijs van Wesley Sneijder. En ik had gehoopt dat hij naar een hele grote club zou gaan... Manchester United of zo, dat werkt. Nou, die, die transfer is allemaal niet rondgekomen... en dan is Galatasaray is sportief misschien niet helemaal top of the bill. Aan de andere kant, die Turkse compagnie zit er heel goed. Goed, <laughs> veel geld in. Ja, Maar ja, <laughs> er, zit, er zit extreem veel geld in nu. En dat betekent dat het niveau natuurlijk echt enorm omhoog gaat de komende jaren. Het, het, is, het is krankzinnig altijd daar. Ik woon, ik woon zelf in Amsterdam-Oost, vlakbij een Turks koffiehuis. En als ik Glatis Raya, Fenerbahce, daar wedstrijden speel... iedereen wordt helemaal gek daarbinnen. He, rondrijden met oude Mercedes en toeteren. Ik weet het, ik heb er heel, heel veel last van. Nee, Samarie maar ah, niet irritant. Ga je wel, man. dus dan genieten. Dat vind ik echt te gek, vind ik dat. Maar goed, eh, wat vind jij... André Erik, nou, is ik, het een ik, mooie stap? Of? Nou, ik, heb er, ik heb er wel over nagedacht dat ik laat zeggen, in de soap van Wesley bij, uh, uh, bij zijn vorige club... Ah. dat was natuurlijk wel een tikkie genant, vond ik op een gegeven Theorie. moment. En, en, maar het is ook een beetje een tikkie genant dat er dus geen club is... die dat die voor hem, he hem, wil. voor hem <laughs> heeft willen betalen. Om, en Galatasaray hij, hij doet het wel. En dan snap ik dat hij daar ging. Ik, ik vraag me af of uh, Jolante kan aarden in het overigens wel zeer mondaine... Istanbul, ja. Ik nou, wat ja. Ik, wat ja. ik gehoord heb is dat ze uh, heel erg gek zijn op buitenlanders op tv... Oh. Um, en dat nou, dan er nu al voor haar een paar rolletjes uh, weggelegd worden. Hmm. Uh, maar dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat haar uh, partner toch goed blijft doen. Want uh, een paar Turkse vrienden van mij hier in, uh, in Nederland zeiden... van als hij niet goed gaat voetballen... dan uh, zijn we niet zo aardig als we hem nu uh, hebben ontvangen, zeg maar. Dus ik niet precies ik de Nou, ze waren wel heel enthousiast. Overigens een dreigement. Ik weet niet of jullie zagen hoe men uh, op de auto sprong... waar ja. hij in vervoerd ja, ja. werd. Ja, werd dus ze zou bijna als een, uh, een, een, een, een omgekeerd dreigement opvatten. Uh, maar ik denk dat we haar wel daar in de media terug gaan zien. Dat is toch wel een sterretje. Ik kan niet wachten. Ja, het was lekker schaats weer deze week. Gisteren en vandaag werden de eerste toertochten gehouden. En schaatsen, dat is, ah, dat is zo ontzettend leuk. Heerlijk en genieten. Oh, ja, eh, honderden <laughs> mensen inmiddels om me heen die, die al het ijs op zijn gegaan. Die mensen die wel eens het graag. Hè? U ook. U bent vanochtend vroeg uit Brabant gekomen. Ja, dat hebt u goed. Uh, wij komen uit Oost-Brabant en uit de kop van Limburg. We zijn uh, kwart over vijf vanmorgen het bedje uitgegaan. En uh, om half zeven zaten we in de auto. En om kwart voor zeven ging het eerste kopje koffie erin. Om zeven uur liet Gerry hier een enorme dikke scheet. Half acht kregen we ruzie met zo'n asociale groene BMW cabrio die over de weg heen glimberde. En om acht uur moest Gerry echt ontzettend nodig poepen. En om kwart voor acht, nou, toen reden we weer verder. Half negen waren we hier, we hebben de schaatsen onder gedaan. En, uh, u bent er klaar voor. We zijn er u wil zo graag. Hè? Ja, wil het het ja, ja. Ja, ja, ik heb u even de, de opgave. Ja, Ik was er gisteren ook al, geweest. ik. U was er vandaag. Dus We waren net voor de film. We waren net voor de We waren net voor de film. Deze We waren net voor de Allemaal geweldig. Ja. is fantastisch. Nou ja, dat vind ik dus wel. Maar goed, ja. uh, zijn we, uh, slaan we een beetje door in de schaatschekte? Of... Het nou, is een ja. zuur gedoe, het is er gewoon leuk, of da niet? Als ik het maar niet hoef te doen, vind ik nee? nee. Ik zie jou ook echt niet op Noren staan. Nou, überhaupt, nee. niet op uh, überhaupt niet op het ijs. Ik hou van alles wat met sport te maken heeft, heel erg met een afstandsbediening in mijn hand. Ja. Ik Erik? Ja, ik, ik kan die schaatsen wat ik als een enorm gemis in mijn uh, leven beschouw. Maar ik vind het eigenlijk fantastisch. Van die aantal van van piekachtige overal is dat geweldig, man. Het vind echt heel mooi. Ja, het is gisteren schaatsporno bij DWDD voor dat nog geen goed woord Dat woord was Dat echt wel een schrikstrol een beetje dat. Ja, beelden, slow, slow motion ja, ook, beelden is met, is ook, met muziek. Je hebt dat gewoon niet zo vaak hè? Dat, dat gekke geluid van het krassen op dat ijs, dat, dat gitzwarte ijs wat zo, dat zo in één keer begint te springen als je eroverheen loopt, dat is toch ja. wel mooi allemaal hoor. En wisten jullie dat uh, sneeuw voor uh, ijsgroei niet goed is? <laughs> ja Ik heb ik zo vaak gehoord de <laughs> laatste week, Kans! Ja, nee, dat was We, weer weer. Hier... Ik vind is goed. het. Uh, ja. de kalk overheen strooien. Ja? Dat heb ik heb ook een paar keer gehoord afgelopen weken. Waarom leggen ze nooit uit? Dus ze vertellen je wel wat je moet doen. maar, Doe maar gewoon. Het okay. nee, verbroedert, net zoals het Koningshuis. Ja, dat vind ik. Ja, <lacht> <lacht> dat vind ik. Doodse stilte. Ondertussen in het Koningshuis. <lacht> kom, kom er maar in, <lacht> Nou, ik wil naar huis. Robert Jensen oh, komt weer terug op televisie. Uh, Robert, DJ en tv-presentator, keert na twee jaar weer terug met zijn talkshow. Op een gegeven moment zat ik ook wel vaak met mensen dat ik denk van... weet je wel, ja, ja, ik heb er niet zo heel veel mee. En wat je dan eigenlijk gaat doen, dan ga je er zelf wat van maken. En ja, meestal wordt dat een soort van circus uh, dan... En ik heb, ik heb het naam eigenlijk, toen ik de enthousiast werd over het eigenlijk toen ik terug ging naar het, hoe ik ooit begon ermee. Ja, hij wil weer de iets serieuzere kant op. Vanaf 21 maart is dat te zien bij Veronica. Kan ik wachten. Nou. Ja? Mm, wel. Kan wel okay, wachten. Ja, kan, wel. Ik kan toch wel wachten. Ik ben wel benieuwd hoor. Ja? Ja, ja zeker weten. Het is zonde Jan Paparazzi hè? Ja, ja. ik ben wel een beetje jammer. Ja, ja, is hij ja, nog steeds zo dik? Nou ja, god ja, weet ik, weet niet. Hij was er niet zo dik? Ja, dat viel er wat mee. Ja. Ja. Is dat nou jouw eerste film bij Jan Paparazzi? Ja, die dikzakken, die was toch niet echt... Uh... En niet bij Paparazzi, bij, uh... bij Jensen. Jensen, ja. Ja, maar dan, dan, dan, dan, het, Jan, dan is Jan Paparazzi volgens mij dikker ja. dan Jensen. Maar goed. Maar, maar we, we kunnen niet wachten? Nou, ik ben er niet per se heel erg fan van ofzo. Weet je, ik vond het op de radio altijd wel leuk hè. Die ochtendshow van Jensen, dat vond ik hartstikke goed altijd. Voor nou vond ik echt. Uh, ja, je moet ja, even diep ja, in, ja, in mijn geheugen gaan. Ja, dat was, beetje, dat was een beetje vulgeer, maar ja. op radio kunnen we dat op een ja. of niet beter hebben. Allee. Maar ik had, we hadden er, ik had er van een week hadden we het erover in Today. En toen was er iemand hier die heeft zijn grappen geschreven, die hem goed kent. En ik zei: Is het nou een act, hoe die doet? Hij zei: Nou, ja, nee. Maar hij is wel achter de schermen hij is heel stil en teruggetrokken. Ja, maar dus het zijn hij... niet zijn grappen, maar hij is wel zichzelf. Dat, dat, ja. dat, dat is natuurlijk een beetje. Zijn het is een ja. Maar ik geloof niet dat we allemaal heel erg uh, enthousiast zijn. Oh, ik, ik, ik, ik, ik, ben, ik vind het wel echt leuk. Altijd, ik kom, af, kom nou, wel ja. genieten. Ja, en ik miste hem wel. Niet omdat ik ooit keek naar hem. Maar wel omdat zijn stukjes altijd in andere nieuwsprogramma's werden behandeld. Als er weer iets grappigs gebeurde. Ik vond het wel leuk altijd. Ja. En hij kreeg wel echt een grote namen. Hij heeft, hij heeft echt uh, Hollywood Snoop Dogg, gehad. Snoop Dogg, Snoop Dogg Shakira. Ja, Shakira. Ja. Goed, in maart dan is hij dus weer terug. Ik heb er gewoon weer zin aan. En die Frank, hoe is het daar in je iglootje? <lacht> nou, de Iglo is leeg bijna. Wat? Dus je uh, kan in een mijn eentje bij de kachel gaan zitten, zometeen. 85 <lacht> minuten zijn we onderweg. En uh, VVV ja, speelt inmiddels een kansloze wedstrijd. Dat is al een tijdje het geval. 4-1 is het voor uh, AZ. En uh, de aanvallen van VVV ja, dat beperkt zich voornamelijk van uh, tot de lange ballen naar voren in de richting van een Beaufort die het daar dan in zijn eentje moet uitzoeken. Aan de andere kant krijgt AZ wel kansen om de score nog verder te verhogen. Maar her met een mooie actie, helemaal alleen, dwars door het midden, schiet de bal tegen de bovenkant van de lat. Hij wilde daar eigenlijk natuurlijk de 5-1 maken, maar dat lukt vooralsnog in ieder geval niet voor AZ in uh, de Venlo. VVV staat achter in eigen huis tegen de ploeg uit Alkmaar, het is 4-1. BNN Today. Zet een punt. achter de week. Laatste plaat, ja. Erik. Laatste plaatje, dit is een lekker hoor. Dit, dit mag er zijn. Gary Clark Jr. Ain't Messing Around. Deze man is uh, gitarist, komt uit Austin, Texas, maar is ook acteur. Heeft uh, in de film Honey Dripper gezeten samen met Danny Glover, onder andere en Stacey Keach. Die man met die uh, hazellip, uh, mm -hmm. en die gleufoet. Ja. Mm -hmm. uh, volgens mij is hij muzikaal mm -hmm. beter onderlegd mm -hmm. dan uh, die. Ja, volgens mij is hij mm -hmm. muzikaal beter onderlegd mm -hmm. dan uh, acterend... want hij maakt een hele, een hele aardige plaat waarvan dit de eerste single is. Eén mess in Gary Clark jr. Clark Junior, dus een eendmest in de raad. Lekker around. hoor. Ja, dat is, dat is zo lekker dat dit gewoon nog gemaakt wordt met drums en blazers en gewoon dampen, gitaars al over een dory, minuut. Dit hoor je niet schelen. meer hè, tegenwoordig. Nee, Heel. Kun je een typetje? Nee. nee. Oké. Okay. <laughs> De treinen, willen Willemijn, reden deze week ja? met een aangepaste oh? dienstregeling. Als het heel hard sneeuwt of als het streng vriest, hebben alle vervoervormen last. En ook wij, wij zijn niet anders. Dus het Nederlandse spoor blijft voorlopig heel kwetsbaar. Ja, en dat komt onder andere door de hoeveelheid ijs die onder een trein komt. Ze rijden er, nou, eigenlijk door een soort wolk van sneeuw en daardoor komen er zelfs tonnen ijs onder een trein. En vandaag reden alle treinen gewoon weer met de gebruikelijke vertraging. <lacht> maar het is nu weer klaar, hè? Ja, nu De aangepaste de, uh, dienstregeling. Ja. Nou ja, trouwens, het gaat zondags sneeuw. Dus... Hey, je ja. je zegt dat het door, door het ijs komt, hè? Onder andere, ja. Maar het heeft met name te maken met uh, de portemonnee van de Nederlandse spoorwegen. Want zolang de treinen op tijd rijden, krijgen ze geld. Hè? Er is een pre prestatievergoeding afgesproken tussen de staat en de Nederlandse spoorwegen. Maar als je de dienstregeling aanpast, de, gewoon de helft van de treinen schrapt... de helft van de treinen die dan niet rijdt, die is niet te laat. Dus ze krijgen de, de, gewoon de bonussen. Dat zit erachter. Ja. ja, ja Daarom is het voordeliger voor ja. ze, om gewoon die trein er maar niet te laten rijden, terwijl er nog geen uh, sentimenteel er snel val is. Er is er ergens nog een, een grijntje, de, de goed van toen in NS misschien, dat ze ook echt minder treinen laten rijden, zodat de niet, de niet de alles in de zoek gaat? Zijn, ja. Alleen op de afdeling, daar zit een andere ja. reden. Het is heel naïef aan mij gedacht wat ik nu zeg. Nou ja, ja, je hebt natuurlijk wel zo'n trein, waar dan, en die kom, daar komen dan echt tonnen ijs onder, en die, dat, dat bevriest dan, dan gaat allemaal spul van die trein kapot, en dan doet die trein niet meer, en dan moet je hem uit... Staat hij in de weg? Of dat ijs dat laatst in die wissels. En dan komen die wissels vast door. Op zich zit er natuurlijk wel wat in dat die... Ben je, uh, je was in een car was geweest, Luc, met een auto. Hoop ik, trouwens. Ja, ben, ben, ben ik wel eens La, wat gebeurt er dan op het einde, voordat je naar buiten gaat? En dan gaan de deuren open. Ja, de Want deuren roogtje, gaan open. Maar komt er komt een gigantische blaas opeens zo naar beneden. En er komt superwarme lucht uit. Nee, en die blaasje je ja, ja. hele ruimte droog. Ja, kom op, zeg. Ze nee, kunnen toch nee, gewoon ja, zo, zo dingen op de, de, de Centraal. Nee, nee, de de de is. iedere hoog. winter is het koud. En dan vallen ook iedere winter vallen de blaadjes weer naar beneden. Iedere herfst. Ja. En dan zijn, dan zijn de, de, de wielen weer vierkant. Of de, de bovenleiding weer bevroren. Die NS, <laughs> dat is gewoon één grote puinhoop. Dat is een puinhoop. een ruzie met ProRail. Die Vira, die blijkt niet te passen. Weet je wel. Dienstregelingen worden er allemaal uitgehaald. Dat is ook iets met die Vira. Ik er vandaag nog onderdoor. Want ze staan op dat range. Op de, ...op de A10. Levengevaarlijk. Dan zie je ze keuren staan blinken in de zon vandaag. Dan nou. denk ik, ja... En nou, ik had het niet in de gaten dat het de Vira was. Maar ik nu denk opeens, ik opeens, ze staan nee. er altijd. Maar ah, even niet. al het gezeur over de NS. Ik bedoel, uh, je, weet je als, je, als het sneeuwt en je bent met de auto... dan hou je er rekening mee en dan ga je een half uurtje eerder weg. Want het kan wel eens druk zijn op de weg. Ja, als het sneeuwt en je gaat met de trein... Ja. moet je er misschien maar af en toe een beetje rekening mee houden... dat er wel eens wat gebeurt en dat hij niet op tijd rijdt... dat er een treintje uitvalt. Maar weet je wie wel eerlijk is... kan je er flink rekening uh, houden? Hmm? Weet je wie wel eerlijk geweest is altijd? Nou? Dat is onze minister van Verkeer en Waterstaat. Want hmm. zij heeft gewoon eerlijk gezegd vorig jaar, toen we hetzelfde gezeik hadden... van jongens, we kunnen of 100 miljoen er extra tegenaan gooien... en dan rijden we alle dagen van het jaar... of we doen dat niet en dan rijden we twee dagen per jaar niet. Zij was eerlijk. Zij heeft toen de echte afweging laten zien. Namelijk, ja, die paar dagen sneeuw per jaar... ja, we moeten extra investeren om het mogelijk te maken... maar het is wel heel veel geld, maar liever naar de staatskast. Ze is eerlijk geweest, okay. maar zegt dat dan ook... Dan kun je dat beter doen. Be Daar ben ik met je eens. Hoor. Je kunt beter met een eerlijk verhaal komen. Dan de hele tijd van die gekke. Maar op een gegeven moment kwam de NS kwam de in november al met verhalen. We zijn klaar voor de winter. Ja. Nou, dat je Dat weet je wel. Dat is de sponsors. Sponsors. Ja, dat da da ja. Ik was nog niet eens klaar voor de winter. Verschrikkelijk. <laughs> Jongens, koop gewoon een auto. We zijn <tus> <tus> dus Er staat een fiets uh, hier uh, mijn in Willemijn in Nielsum. Echt waar? Ja. ja. Waar? met de richting de, als je de richting naar A1 gaat. Moet je oh, even echt? passen, ja, en oh, dan staat er zo'n autootje zo. Ja, zo niet, uh, niet in de jongens. Ruud Ruut Gullit heeft een nieuw <laughs> vogeltje. Oh, oh, oh, oh. Moet je dat niet met iets meer aplom <güls> nee. brengen? Nee. Nee, heel ander half uur dan zit de teaser. Oké, oké. Ruut Gullit heeft dus een uh... nee wacht, Ruut Gullit? Wie? Ruut Gullit heeft een Ruut Gullit heeft een nieuw vogeltje. Uh, good morning. Uh, just want to introduce to you my, uh, new bird. We get along very well. Um, it's uh, uh I'm here already at uh, o'clock and uh you know, I'm all alone, but at least I'm with my bird. Yep. Ruud heeft een nieuw Vogeltje. Wat spreekt haar raar Engels, hè? alsof hij dronken is. Ja, raar Engels, alsof hij gewoon knetterland was, bedoel je? En ja, Het vogeltje heet Angry Birds, zeker. Ja. Het vogeltje, voor de goed, luisteraars die het niet hebben gezien... filmpje, op, twi ja, ja, filmpje, filmpje het, op Twitter, ja. vogeltje op zijn schouder. Oké, okay. ja. ja. Ik kan zeggen, als je de context niet kent, denk je, waar zit hij? Ja. Zit hij op de persconferenties ja. morgens om maar, maar een vogel in zijn is een oor. Dat ja. is Maar dit schijnt dus één grote wraakactie te zijn. Omdat Estelle de dag daarvoor met Baller weer op de foto stond. En toen moest hij met zijn nieuwe bird. Toch, Luc? Dat zit erachter. Ja, ik ja. hoop het heel erg. Ja. <laughs> <laughs> maar is hij, is hij een beetje de weg kwijt? Nou, val, ik val er wel mee, ik heb het idee. Ja. Niet dan. Ik, ik vind het namelijk zelf wel dat de laatste tijd, als je Gullit ziet, is die eigenlijk wat, wat, wat, wat vriendelijker of zo bijna. En heeft er wat meer zin in of zo, weet je wel. Door die uitgemergelde en, vriendin van hem. Come on man, ik bedoel, Gullit was gewoon van mijn generatie, ik ben 35. Gullit was ook de beste voetballer ter wereld. Ik kan er niks kwaads over die man zeggen. Nee, ik ook niet. Dat het heb ik ook het met Van Basten, weet je wel. Ik hoop gewoon iedere week dat het, dat het kudde ze eindelijk eens winnen. Alleen om Van Basten. Ah, ja, zodat hij <huch> even, en, even en kan vullig, lachen. Als ja. hij dan met de vogel... Voor mij staat hij deze de bloot. met de vogel. Is wel, ik bedoel, het is nu Gulden. Die mag dat. Heb jij van de week even over en. Nederlandse voet voetbal? Er kwam een fotootje op Twitter. En dan zeg je Balotelli. Die, uh, na die goal die hij die scoorde afgelopen week. En daarnaast Clarence Seedorf. Die uh, even zijn t-shirt omhoog had. Terwijl hij staat te lullen. En daar stond onder. Balotelli flexing his muscles. Clarence Seedorf smiling. En dat, die had nou dus een sixpack. Die was 25 keer zo heftig. Als die van Ballot. Dat was echt heel geweldig om te zien. Die is ook 35 zonder hand, toch? Dat ja, is wat een carrière, hè? Zij Ongelooflijk. Fantastisch. Ja. Ah, Dit internet. Woord, ja. ah, dat is echt het allermooiste van internet. Dit soort filmpjes. Overigens dat heeft prachtig. Stel, ook een nieuw huisdier. Hè? Dat, dat heb een je... poes, waarschijnlijk. Nee, een nou, leuk hondje. Fiek, genoemd, <laughs> oh, naar, God, de... Ja, genoemd naar, naar de advocaat van Badr Hari. Ja. Nou. nou, we wensen ze alle geluk. Samen. Onderwerpje. Dit is Tom de Ridder. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Tom de Ridder. Houd echt niet bek, Tom de Ridder. Jij zou namelijk van de radio verdwijnen en nu ben je toch weer terug. Prima. Nee, Tom. Nee. Ja. Maar wat een slimme campagne. Nou, ja, zo. nou, en nu doen we er weer aan mee. Ja, ja. Ik, ik begreep überhaupt nooit zo de ophef over Tom de Ridder. Ik vond het niet zo heel erg hoor. Nou, het blijkt dus, men, blijkt dus mens, dat mensen dus ook daadwerkelijk naar die uh, radioreclames luisteren. Ik laat het over het algemeen een soort van één oor in een andere oor uit. Ik, uh, Wie de fuck onthoudt, is Tom dus. Ridderen? Ja. Weet u, MKB Brandstof. MKB Brandstof. Zo. Oh, die. Hallo, Tommy hier van MKB Brandstof. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nu is het klaar. Ja. Ja. Dat was een uh, prachtige campagne. Het werd breed uitgemeten. Op wat, radio wat vooral slim Hier was, is dat MKB Brandstof op een gegeven moment ging zeggen van... ja, uh, uh, we doen hem niet meer op de radio, want hij heeft zijn stem kwijt. We ja. gingen alle media daarover berichten. En vervolgens zag hij een dag later weer op de radio... ja, ik ben weer, ik <lacht> ben niet helemaal terug. En er nou, was Zo op een gegeven moment een vrouw die de boodschap had en zei... vergeet de bonnetjes niet. <lacht> <Ja>. <lacht> dat is echt een heel slimme dag. Ja. Misschien zat hij een dagje vast in de vier aan, kan ook. ja. <lacht> Heren, wat gaan jullie doen in het weekend, Erik, ter linkerzijde? Ik ben een beetje grieperig, uh, weekendje allemaal. Dan kom je wel hier, wat lief. Oh, ja. Wel, gatvar. Allemaal van jullie, hm. om jullie allemaal te besmetten. Uh, gatvar. Danny Mekic. Ik heb onverwacht vrij. Nou. Ik zou. Uh, ik zou morgen in Kassa, maar eens dus een weekje verplaatsen... een, een mooi item maken over de telecomproviders in Nederland. Hm. Want die doen weer iets wat... Nou ja, goed, volgende week. Maar ik heb dus opeens een dag vrij. Ik hoop dat ik nog wat kan schaatsen. Daar heb ik wel heel veel zin in. Maar, maar jij schaats wel? Een beetje. L lullig dat ik dat, dat niet verwacht nou, had. Nou ja, ze heeft de best voor laat. Ik ik had dat zich heel stilgehouden. Ja. Nou ja, ik werd zo aangekondigd. Ik ja. denk ja. dat uh, de redactrice die daarover ging... Axiologer. Nee, die is, die is weg. Die, die moest met de trein. Die, de, de trein. die is al half uurtje eerder vertrokken. Leuk, ga je doen schaatsen... Nee, nee, werken. Zondag om 5 uur. Start hier in Radio Fantastisch programma. En dat meen ik. Het klinkt cynisch, maar dat is niet zo. Het klinkt altijd cynisch. Ja, dat is waar. Morgen, Dead's Live, tussen 6 en 8 op 3FM met Ewol Nation. Ik ga lekker schaten. Dank, heren, en een mooi weekend. Zo meteen langs de lijn. Een mooie break. BNN Today zet een punt. Achter de week. Wat moet jij dan om vijf uur op doen, Ik eh... Uh, het ja, is een rijprogramma, start. Wat heet het? Ik ga mijn wekker gewoon zetten. vijf uur, ochtend ochtend uur ochtends. Vier uur ochtends. Schaatsporno. Iedere zonde. Schaatsporno doe ik er altijd. Ja, ja, ja. Ja, dat ja. doen wel jaren. Laten maar waarom heet het niet vijf, zeven? Eh... Er was al een programma vier, zeven. Uh, oh. Ja, dat, dat wilden we echt al... Beetje ingewikkeld is. Eere, eere, eere, Kom Danny, we gaan schaatsen. Los rechtse plassen. Ja? Uit. Morgen, nog steeds winterkou.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 Op Radio 1: het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.